Dit is Radio 1 met Jan Zo Zometeen in vrijdagmiddag live. Het nieuwe geweten van de Partij van Arbeid, Sander Terphuis. En schrijver Joris van Kasteren over Dimitri Verhulst en de film The Act of Killing. Nu eerst het N-Nationaal, Marjan Koekoek. De Nederlandse tak van de Free Records Shop vraagt faillissement aan. In overleg met de curator wordt gekeken of een doorstart in afgeslankte vorm mogelijk is. De financiële problemen zijn volgens de Free Record Shop ontstaan door de veranderende markt en de niet herstellende economie. De muziekketen werd in 1971 gestart door ondernemer Hans Breukhoven. Sinds een jaar of zes zijn de problemen mede door mislukte uitbreidingen in Scandinavië. De Free Record Shop heeft 141 filialen in Nederland. Bijna 200 Groningse boeren hebben schade geleden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Dat is de uitkomst van een enquête door brancheorganisatie LTO onder duizend boeren in de regio. Tientallen boeren melden dat het maaiveld is gedaald. Ook is er schade aan drainagesystemen, gebouwen en mestkelders. Volgens LTO gaat het om een eerste inventarisatie. Turkije beperkt de verkoop van alcohol. Tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends mag er geen drank meer worden verkocht. Correspondent Bram Vermeulen. Binnen 100 meter van iedere school of iedere moskee mag je geen drank meer verkopen. Uh, dat betekent lagere scholen, middelbare scholen, maar bijvoorbeeld ook uh, dansscholen. Drankproducenten mogen geen sportevenementen meer sponsoren. En er moeten grote etiketten op alle flessen worden geplakt die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van drank voor je gezondheid. Het parlement heeft met de maatregelen ingestemd... maar niet-religieuze Turken hebben boos gereageerd. Ze vinden dat de regering Erdogan het land islamitische regels oplegt. Moslims mogen geen alcohol drinken. De Partij voor de Dieren heeft definitief een stuk natuurgrond... in het Overijsselse Darele in handen gekregen. Dat is gebeurd via een veiling van staatsbosbeheer... waarbij 16 stukken natuurgebied werden verkocht voor in totaal 516.000 euro. De Partij voor de Dieren krijgt voor 2,5 ton zo'n 10 hectare grond in handen. Partijleider Thieme bedankt iedereen die geld heeft gedoneerd. Ze zegt het gebied te willen beschermen tegen falend overheidsbeleid. Staatsbosbeheer verkocht de natuurgrond... omdat de organisatie 100 miljoen euro moet bijdragen aan de staatskas. Staatsbosbeheer gaat in twee bossen in Lelystad... een kwotum instellen voor het uitlaten van honden... Per persoon mag je daar na de zomervakantie niet meer dan drie honden uitlaten. Het gaat om de gebieden in het Gelderse Hout en het Zuigerplasbos. Staatsbosbeheer komt met de maatregel omdat veel mensen zich geïntimideerd voelen... door de grote groepen honden waar uitlaatbedrijven vaak mee wandelen. In de afgelopen periode is daar een aantal incidenten geweest... waar mensen zich daar erg ongemakkelijk bij voelden bij die grote groep honden. Die hebben daar ook klachten bij ons voor ingediend... En wij willen eigenlijk dat iedereen gebruik kan maken van het bos. Dus gaan we het nu oplossen. Mensen die na de zomervakantie meer dan drie honden uitlaten... kunnen een boete krijgen. Staatsbosbeheer gaat voor de uitlaatbedrijven op zoek naar een andere plek... waar de honden kunnen worden uitgelaten. Dan nog het weer, buien met af en toe zon. Aan de westkust ook lange tijd regen. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen eerst droog met zon. Vanuit het noordoosten komt er regen. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Hier in Amsterdam schijnt de zon. Hoe is het op de wegen van de ANWB? Jolanda van der Velden. In Den Haag schijnt het zonnetje. Maar hier en daar uh, heeft het verkeer last van onder meer een auto die stil blijft staan. Met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Gratem en Maasbracht daardoor 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Ook drukte op de A2 Eindhoven richting België. Tussen Meersen en knopend Europaplein 5 kilometer. Op de A13 daarna Rotterdam bij Delft 2 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 2 kilometer. En zo direct vertelt professor Paul de Beer waarom vakbonden over de uitvoering van WW en andere sociale voorzieningen moeten gaan. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? seniorservice.nl Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de tenor Rolando Filazon die op 12 juni verdieert ter gelegenheid van diens 200ste verjaardag. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.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 Ik voel me zo zeef en veilig. Dit is een heerlijk land. Vinden jullie dat ook moeten vinden? Verkoopt mevrouw Bichel Nederland het best? Of ben jij de beste verkoper van Nederland? Deel jouw verhaal op debesteverkopervan.nl en maak kans op de mooiste Nederlandse prijzen. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Vandaag met de worstelende staatsrechtjurist Sander Terphuis. Het geweten ook wel, wordt je genoemd van de Partij van de Arbeid. Schrijver Joris van Kastre is gastrecensent Rubrieken van Barbara Barend, Justus van Ol en Bert Brussen. Veel satire en hele lekkere live muziek. Dit keer Coco Jones. Zet yeah, yeah, yeah. <applaus> Jones en wil niet alleen horen, maar ook zien. Kom dan langs of ga naar onze website, want daar kun je ons ook zien op vrijdagmiddaglive.avro.nl. En reageren kan en mag ook graag zelfs. Je kunt ons twitteren, hashtag AfroVML. Werkgevers en vakbonden worden weer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de sociale zekerheid, de WW en andere uitkeringen. Dat is in april afgesproken met de regering in het sociaal akkoord. Maar ging dat in de jaren negentig niet helemaal mis? En voor welk probleem is dit dan eigenlijk een oplossing? Directeur van het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, Paul de Beer, die presenteert vandaag een onderzoek waarin deze vragen worden beantwoord. Hij is hier. Welkom, Paul de Beer. Goedemiddag. Naast jou, uh, Joris van Kasteren. Uh, lid van de vakbond, Joris? Nee, ik ben uh, ZZP'er. En dan, uh, dan kan dat, of misschien tegenwoordig. Nou, dat wel kan helpen. wel. Ja. ja, maar het kost heel veel geld. En <laughs> je hebt er eigenlijk allemaal niks van. <laughs> Nou, er is dus in één keer neergezet. Wat uh, de huidige generatie van de vakbond denkt, Paul de Beer. Ja, nou, misschien dat veel mensen niet in de gaten hebben wat vakbonden eigenlijk allemaal doen, zowel voor jou individueel uh -huh. als uh, collectief voor ons gezamenlijk. Uh, dus uh, hopelijk dat je straks uh, iets anders tegenaan kijkt. Ja, ja, maar het kon vroeger niet. Hè. Je kon niet uh, nee, als dat als, Ja, uh, Maar tegenwoordig wel. Tegenwoordig ja, okay, zijn, maar zijn er zijn er diverse is, bonden. Mijn al lang uh, in rook op. Ja, weet je waarom, waarom ik het ook vroeg? Omdat, uh, nou ja, goed, in die discussie, Paul de Beer over of vakbonden uh, in die zin weer een belangrijke een rol moeten gaan spelen als het om uh, onze uitkeringen en de uitvoering daarvan gaat. Is dat niet uh, meteen al discutabel als, ik geloof nu, zijn 20% van de werkende mensen georganiseerd in die vakbonden... als ze zo weinig representatief zijn? Um, nou, weinig leden wil nog niet zeggen dat je niet uh, representatief bent. Van de politieke partijen zijn nog veel minder mensen lid, uh, Maar die worden natuurlijk gelegitimeerd door uh, democratische verkiezingen. Um, de, bij de vakbonden ligt het anders. Uh, overigens blijkt uit de meeste onderzoeken... dat mensen die geen lid zijn van de vakbond... in hoofdlijnen wel het beleid van de vakbonden steunen. En bijvoorbeeld ook tevreden zijn met collectieve arbeidsovereenkomsten. Maar ik geef wel toe, daar zit wel een mogelijk probleem natuurlijk. Ja. En het zou wel heel goed zijn als vakbonden meer leden zouden hebben... en daardoor ook duidelijker kunnen huh? laten zien dat ze namens alle werknemers kunnen optreden. Misschien krijgen ze ook wel meer leden... als ze ineens uh, vinger in de pakken nou ja, bij de, de uitkering. Dat zou een van de voordelen inderdaad kunnen zijn. In ieder geval voor vakbonden zou dat een voordeel kunnen zijn... van grotere betrokkenheid bij de uitvoering. Dat je dan zichtbaarder wordt voor je potentiële leden. Ja. En dat dan ook meer mensen inzien dat er wel degelijk uh, ja, enig nut heeft. Ja, je, nut je zegt het voor de vakbonden, want, want er zijn natuurlijk... ook al meteen hele kritische reacties hè, ja. als, als, als je dit zegt. Om, omdat uh, eerder, toen de vakbonden, uh, de sociale partners... over die uitkeringen gingen, het allemaal zo uit de hand liep... Hoe, waar, waar ging het toen mis? Ja, in het verleden, eh, in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... Eh, toen waren de vakbonden samen met de werkgevers ook verantwoordelijk... voor de uitvoering van de WW en de WHO, de arbeidsongeschiktheidsregeling... Um, wat ze toen konden doen, was beslissingen nemen. Uh, of in ieder geval beïnvloeden over of mensen wel of geen uitkering kregen. En de consequentie daarvan konden ze eigenlijk afwentelen op de gemeenschap. De, de, de kosten? Ja, de kosten. Dus ja. als er meer uitkeringen werden uitbetaald... werd dat voor het grootste deel in ieder geval gewoon uit de centrale kas uh, betaald. Uh, en moesten ook andere sectoren bijvoorbeeld daarmee betalen. Waardoor mensen bijvoorbeeld ten onrechte massaal in de WO terecht kwamen. Ja, um, naar de huidige maatstaven zeggen we ten onrechte. In die tijd werd het eigenlijk vrij breed gesteund. Ook vanuit de politiek was er toen steun voor. Er moesten grote saneringen worden doorgevoerd in het bedrijfsleven. En eigenlijk vond men het toch ook in de politiek wel prettig... dat voor die mensen een redelijk ja, goede... De politiek is mee schuldig. maar ja. het was ten onrechte. Achteraf kan je natuurlijk zeggen wel. Ja, we hebben ja. toen gezegd dat nou, iedere mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn... die mogen toch een volledige uitkering krijgen. Die werd geheel arbeidsongeschikt. Ja. En tegenwoordig zeggen we dat willen we niet meer. Nee. Dus het, is meer, het heeft meer te maken ook met veranderingen in opvattingen. Dat je moet zeggen... dat de vakbonden en de werkgevers er toen een, een zootje van gemaakt hebben. Maar waarom zou dat nu niet weer gebeuren? Nou, daarom stellen wij ook ons voor in, de, in dit rapport... over de rol van de sociale partners. Uh, dat je, als je meer verantwoordelijkheden geeft aan de sociale partners... dat ze dan niet alleen meer keuzes moeten kunnen maken... maar natuurlijk ook de consequenties van die keuzes moeten dragen. Met andere woorden, als ze bijvoorbeeld op een sectorniveau... in de metaalindustrie of in de horeca vakbonden... zeggenschap krijgen over de uitkeringen... dan moeten ze natuurlijk ook, als ze veel mensen in een uitkering laten stromen... ook meer premies opbrengen. Dus ze krijgen de rekening dan zelf gepresenteerd. Ze moeten het zelf betalen. Ja, ze moeten het zelf betalen. Maar het omgekeerde geldt ook, ook. Als ze succesvol zijn om mensen uit de uitkering te houden... en mensen weer aan het werk te houden, eh, krijgen... dan hoeven ze ook minder premie te betalen. Dus ze krijgen dan een sterke prikkel om te investeren in bijvoorbeeld allerlei ja, uh, programma's uh, van werk naar werk trajecten wordt het mm. tegenwoordig wel genoemd om mensen van de ene baan naar de andere baan te leiden. Maar dat betekent dus dat sectoren die het heel moeilijk hebben, de bouw bijvoorbeeld nu... die uh, gaan dan veel meer geld betalen en krijgen het nog moeilijker, of niet? Op korte termijn zou dat een gevolg kunnen zijn. Maar dit is natuurlijk een systeem dat je langzamerhand moet invoeren. Ook een sociaal akkoord staat dat het geleidelijk tot 2020 moet worden ingevoerd. Uh, sectoren die sterk afhankelijk zijn van de conjunctuur. We weten in de bouw, soms gaat het heel goed en dan gaat het weer heel slecht. Ja, dat soort sectoren zullen natuurlijk in jaren dat het goed gaat ook een potje moeten vormen. Zodat ze de tijden dat het moeilijker is ook goed kunnen doorkomen. Ja. Is het, waarom moet het veranderen? Gaat het niet goed dan nu? Het gaat niet echt goed. Kijk, sinds de sociale partners, de werkgevers en de vakbonden geen enkele rol meer spelen in de uitvoering. Dat ze eigenlijk sinds begin deze eeuw, uh, zie je dat het aantal mensen... wat vanuit een WW-uitkering weer aan het werk gaat, alleen maar is afgenomen. Dus het feit dat de sociale partners geen verantwoordelijkheid meer dragen... heeft helaas, helaas niet geleid dat het nu beter gaat. En maar tegen komt deel... dat daardoor? Ik nou, bedoel, het is toch... economische crisis hebben we toch mee te maken? Ja, maar dat begon er wel in 2000 uh, ongeveer. En uh, we hebben in die tijd ook een aantal jaren gehad dat het juist heel goed ging. En ook in die jaren zie je niet dat de uitstroom naar werk echt beter wordt. De overheid, de UWV, die zich ja. daar nu mee bezig Houdt slaagt er onvoldoende in om mensen weer aan het werk ja, ja. te krijgen. En in ons rapport analyseren wij dat dat medekomt door het feit dat de UWV... een hele grote afstand heeft tot die arbeidsmarkt. Kijk, waar worden de besluiten genomen? Of iemand wordt ontslagen, of iemand wordt aangenomen... of iemand een scholingstraject volgt? Dat wordt allemaal in de sectoren en in de bedrijven besloten door individuele werkgevers en door de sociale partners. Dus die Samen... zullen er beter in slagen als ze erover gaan... om die mensen weer aan het werk te krijgen? Die kunnen krijgen? bijvoorbeeld in een collectieve arbeidsovereenkomst... afspraken maken die erop gericht zijn om mensen sneller van werk naar werk te leiden. Of als ze ontslagen zijn, om ze dan in ieder geval training of scholing te bieden... zodat ze weer aan het werk kunnen gaan. En dat, dat is dan ook meteen het advies aan dit kabinet? Want dit is niet precies wat er afgesproken is in het sociaal akkoord. Hè? Nou, nou, het sociaal akkoord is niet op alle punten helemaal uitgewerkt... als het gaat om de rol die de sociale partners moeten gaan spelen. Er wordt na nadrukkelijk gezegd dat ze meer een rol moeten spelen... bij, bij training, begeleiding mm -hmm. en dergelijke. Hoe het precies zit met de financiering... vind ik in het sociaal akkoord niet helemaal duidelijk uitgewerkt. Dus daar moet gewoon verder over doorgedacht worden. En wij geven aan hoe je dat ongeveer zou kunnen veranderen. Want nou, daar staat dat ze pas werkgevers en vakbonden... in het derde jaar verantwoordelijk worden voor bijvoorbeeld de WW. Ja, dat is vooral voor... Uh, de korte termijn, omdat het kabinet heeft aangekondigd dat men de WW, de maximale duur van de WW wil verkorten van 38 maanden naar twee jaar. En, uh, nou ja, het kabinet heeft in zekere zin zin gekregen, daar kunnen ze mee doorgaan, maar de sociale partners en de vakbonden hebben ook een zin gekregen omdat zij nu de verantwoordelijkheid overnemen voor dat laatste ja, jaar. ze kunnen dan toch nog iets langer ja. die WW betalen. Maar eigenlijk zou je het beter vinden als vakbonden en werkers meteen ook verantwoordelijk worden voor ja, het, de kosten. Kijk, het grote nadeel van deze, dit compromis, want ik denk dat het vooral een compromis is, is dat je de eerste twee jaar als vakbonden en werkgevers... eigenlijk geen verantwoordelijkheid draagt. Dus als iemand ontslagen wordt, hoef je de eerste twee jaar... je geen zorgen te maken. En pas na twee jaar moet je gaan betalen. Ja, na twee, als iemand al twee jaar werkloos is... is het eigenlijk te laat om nog veel kans te hebben... dat je zo iemand weer aan het werk krijgt. Maar je een stok achter de deur om mensen sneller aan het werk Zin, je te moet, krijgen. Je, je hebt er veel meer aan als de vakbonden en de werkgevers... al aan het begin uh, verantwoordelijk zijn voor die uh, WW. En dus ook veel sterker prikkels hebben om gelijk iets te gaan doen... om mensen weer aan het werk te helpen. Of nog beter, om te voorkomen dat ze ontslagen worden. U stuurt het ook naar uh, het kabinet neem ik aan. Het ja, we hebben mede met een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek kunnen doen. Dus die krijgen uiteraard een extra We zullen paard. zien of ze het ja. overnemen. Dank tot zover. Paul de Beer van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Straks de recensie van Joris van Kasteren. Maar nu eerst muziek Coco Jones. <applaus> Clouds passing through all I got is time on my hands and my eye to you I'm not sure what it is I've been looking for what it is I lost All I see is an open window and the dreams I forgot But my dreams Well, they're, they're my dream okay. well, I won't live that dream the master life Sometimes is leaving behind I must confess, But I'm not sure what it is I've been looking for or what it is I've lost All I see is an open window and the dreams I forgot and my dreams the oh. Co Jones, No Man's Land vind je het mooie muziek. Laat ons weten eh, waarom. Eh, op bijvoorbeeld onze e-mail vrijdagmiddaglive.afro.nl of op de Facebookpagina Afro vrijdagmiddag live. Want dan kun je twee kaarten winnen voor haar show morgen in de Melkweg, de gastrecensent van deze week: Ja, ja, ja. Schrijver Joris van Castra. Yeah. Welkom Joris nogmaals en naast jou nog steeds Paul de Beer. Eh, tussen het werk door Paul nog tijd voor theater, film, muziek, Ja, ja, regelmatig naar de film hier wel. Kijk, ja. en bekend met het werk van uh, Joris? Um... Eerlijk gezegd niet, nee. Eerlijk gezegd niet. Nou, dat, ja, dat kan. Joost, er zijn ook altijd nog mensen die je boeken natuurlijk niet lezen. Ja, dat is ongelooflijk. <laughs> ja, ja. Bekend om... Als je nou lid wordt van de vakbond, dan ja. kunnen we nou, zo... Dat is een goede deal. laten we het even over je nieuwste uh, boek hebben. Want uh, dat boek draagt de intrigerende titel Het Been in de IJssel. Ja. Is weer gebaseerd op een waar gebeurt verhaal. Ja, dat is he? zeg maar literaire non-fictie. Dus er is een been gevonden in de zomer van 2005 in de IJssel. En dat trok direct mijn aandacht. Maar die zaak die werd niet opgelost, omdat mijn DNA uit het been te halen viel. Maar ik belde na een half jaar, of ja, half jaar rond december, kersttijd, met politie... om uit te zoeken hoe het zat. En toen bleek dat het been... Uh, ik zei, waar is dat been? In het ziekenhuis, in Deventer ziekenhuis, in de Vriezer. Daar belde ik daarheen. Nou, was hij ook niet meer. Hij bleek te zijn begraven in een kinderkistje bij Den Nul... waar het ook was aangespoeld. En ik raakte steeds gefrustreerder omdat ik wilde weten van wie dat been was. Hoe zit het was. met het been? Ja, ja maar... het was niet op te lossen. Tot twee jaar geleden er alsnog een identificatie is geweest... omdat er uit het bot uh, alsnog DNA viel te destilleren. En zo kwam er alsnog uh, zoveel jaar later een identificatie. Het bleek een Duitser te zijn in Düsseldorf vermist. Dus met andere woorden... dat been heeft 300 kilometer gereisd. door En jij maakte maakt in dat boek een hele spannende speurtocht... Ja, he? naar, ga, naar, de, naar die man. Is het me gelukt om, uh, om te achterhalen wie het was. Uh, wat zijn ik, Als ik jij dat een... niet gedaan had, was dat ja. dan überhaupt het bekend geworden? Is dat, is dat echt door jouw speurtocht? Nee, dat... En de regisseur Jan-Willem Tuinman, die, okay. die gaf gewoon niet op. En... Uh, ja, die techniek, die, die was er toen nog niet, althans niet voldoende. Maar een paar jaar Laat later wel. We, wel en hmm. ja, toen kwam dus die hit met die vermissing. Maar dat was nog gespeld in de hooiberg. Het been in IJssel, vo voordat je uh, het hele ja, nee, verhaal... We uh, uh, laten we uh, <laughs> ja, ik maar doorpraten. Veel je interessanter dan het boek nu... van Dimitri, hoor. Ja, oh, okay, kijk, nou, ja, je begint <laughs> al aan je recensie. Want je <laughs> nee, ziet nee, hier, wilde ik zeggen, dan. als gastreisrecent Twee dingen, het boek van Dimitri Verhuls, het nieuwste boek uh, heb je gelezen. De Laatkomer. en de film, The Act of Killing. Nou ja, je begon al met het boek... Teleurstellend? Nee, uh, nee, nee, veel mee. Het, het begin was een beetje uh, moeizaam, omdat. Uh... Ja, hij drukt zich heel barok uit. Hè? En, uh, het is een beetje de Brusselmans-epigoon. Terwijl... Waar gaat het over? Oh ja, natuurlijk, dat moeten we zeggen. Het gaat over een man die, die Desiré heet. Dat kan in, in Vlaanderen. Hm. En dan, uh, die gaat doen alsof hij dement is... om aan zijn vrouw te ontsnappen of eigenlijk uit zijn huwelijk te komen. Dat hij durft zich... niet te zeggen, ik maak het uit, ik nee, ga weg. Precies, dat is precies. Al... Maar dat is op zich een grappig uh, gegeven. Alleen, het ging mij vooral om, om de taal, zeg maar... waar ik over viel van... van... hij heeft het op een gegeven moment over... Uh... Dan gaat hij zijn vrouw beschrijven. Dan zegt hij, ze leidt aan chronische schoenitis. Dus dat betekent dat je geen schoenwinkel ongeïnteresseerd voorbij kan lopen. Oh, een bekend Ant fenomeen. En, nou, ik, ja, ik kan daar echt heel slecht tegen. Want ik ja, ben, ben heel puur op taal, hè? Ja. Is, uh, het is, En het is een beetje cabaret af en toe. Een beetje, beetje gippard, uh, jaren negentig. Uh, Kortom teleurstellend. Ja, maar op een gegeven moment komt er wel een soort van komische wending. Want dan gaat hij dus echt dat uh, dementiegedrag vertonen, Alzheimer. En dan is het wel komisch hoe de buurt reageert. Want dan zien ze ineens dat er een politiewagen stopt... omdat hij een keer is thuisgebracht vanwege uh, winkeldiefstofjes. En dan beschrijft hij heel grappig hoe iedereen ineens zijn hond gaat uitlaten... of ze, zijn gras gaat maaien om maar eventjes te kunnen zien wat er... Uh... Dus er zitten hele komische stukjes wie, in. Vind je, je wel... dit boek dat of, of hou je überhaupt niet van Dimitri Ja mm, Jawel, ik, heb... nou, ik ben dus uh, meer van... van... Ja, de mengvorm. Ik vind het, dit is een heel conventioneel roman. Je ja. bedenkt een ideetje en je werkt het uit. En zijn werk, bijvoorbeeld Dinsdag, uh, Dinsdagland... dat zijn zeg maar, zijn reportages, die vond ik wel erg goed. Daar hou je meer van. Ja, die heb ik ook een keer een bloemlezing uh, opgenomen. Omdat, ja, dat spreekt mij gewoon meer aan. Oké. Okay. De, ja, de rest een beetje barok. Nou goed, de film dan. The Act of ja. Killing. Die heb ik je begin deze week ja, gezien. Ja, dat, dat was echt uh, ongelooflijk. Uh, ik werd echt, ja, ik wou zeggen van mijn bioscoopstoel geblazen... maar ik, ik lag in bed met een laptop omdat de film nog niet uit was. Dus... Nog maar, is... maar even om te beginnen. Uh, waar gaat hij over? Nou, het gaat om uh, eigenlijk wat, wat Joshua Oppenheimer doet. Uh, de regisseur, die, die heeft ook een aantal boeken en, en documentaires gemaakt. Hij laat mensen altijd een film van hun eigen leven maken, als het ware. Nou, in dit geval... Dit gaat dus over de, de uh, milities uit de jaren 60 in Indonesië... die onder Suharto opdracht krijgen om op communistenjacht te gaan. Nou, in die tijd... Dat was, was mij helemaal niet bekend, hoor. Meer dan een miljoen mensen zijn over de kling gejaagd. En, nou, dat zijn dus allemaal paramilitaire groeperingen geweest. En die lopen allemaal, die leiders, nog vrij rond daar. Nou, hij heeft er dus... Uh, twee gevonden, of eigenlijk één. Dat is dan, uh, hoe heet het nu ook alweer? Anwar Congo is zijn naam. En die wordt dan geflankeerd door een uh, ja, soort uitvoerende kracht. Maar dat zijn nog steeds helden daar. Dus eerst begint het Omdat gewoon... Omdat ze al die communisten soort... vermoord hebben. Nou ja, nou, dat we... misschien weet men dat niet meer... maar ze gaan nog steeds daar over straat en ze paraderen... in een, in een soort ja, voortgezette paramilitaire groepering nu... die dus nog steeds bestaat... Maar op een gegeven moment, eerst denk je gewoon van... nou, dit is een beetje uh, Killingfields-achtig... want ze gaan naar plekken en hij laat het zien. Of het deed mij eigenlijk denken aan een, uh, een documentaire... over die Rode Kamer S21... waarin ze in die strafgevangenis gaan terug... met de voormalige bewaarders en de gevangenen. En dan gaan ze het ook een soort naspelen. Maar hier vraagt hij Oppenheimer op een gegeven moment... nadat die, die uh, Anwar Congo dus de plek heeft laten zien... waar hij de mensen vermoorden en hoe. Dat ging mensen met een strop, dus met een stuk ijzerdraad. Dat speelt hij helemaal na. Ja, maar doet hij dus... Hij, heeft, hij pakt het apparaat en hij zegt ook... ja, hier heeft... Ja, die, die geesten hangen er nog. Dus dat is al behoorlijk chockerend. Maar op een gegeven moment dan krijg je door wat die Oppenheimer wil. En dan, dan laat hij dus uh, die mensen... een film maken van hun eigen leven. Want ze zijn heel trots eigenlijk op wat ze gedaan hebben. Dus op een gegeven moment mogen ze zich ook verkleden. En dan, uh, nou, dan gaat hij de rol van het slachtoffer spelen. Dus hij krijgt ook allemaal smink aangebracht... dat het net lijkt of hij zwaar gemarteld is... En het is, het, het is waanzinnig. Want ze, alles komt terug en je beleeft het zeg maar als kijker veel indringender dan wanneer gewoon één iemand vertelt. Kijk je daar heel anders tegen dat geweld aan? De... Nou ja, mm, nou, er waren een paar. Bij de ontvangst van deze film waren een paar mensen die zeiden van ja, ze waren geweteloos of zo. Ze hadden het niet door. Ja. Maar ik vond het juist goed. Of op een gegeven moment zie je wel dat hij ergens breekt, die man. Dus dat er toch... De dader. Ja, hij gaat op een gegeven moment echt letterlijk over zijn nek. Als hij dus zelf... Van zijn eigen daden. Ja, als hij op die plek weer is en hij is dan dat slachtoffer geweest... Dan, dan trekt hij het niet meer. Dan zit hij op een gegeven moment op een stoel... en dan wordt hij dus gemarteld door die, die voormalige lijfwacht van hem... en dan breekt hij echt. En het hmm. lijkt alsof hij dan pas ja, ineens... Alle boze geesten terugkrijgen. Want zij waren gewoon aan het werk, natuurlijk. Zij kregen gewoon opdracht om dat te doen. Hij realiseert zich dan pas wat hij eigenlijk gedaan nou, heeft. Hij heeft het gewoon weggedrukt. Want het is, kijk, als je het één keer gedaan hebt. en je doet het daarna nog een keer. op een gegeven moment. Ja, dan wordt het, dan, het gewoon. Ja, wordt het gewoon. Ja. Maar dat hoopt zich wel ergens op. En je ziet in die film, het is eigenlijk een soort, soort therapie bijna... Die, uh, die Oppenheimer laat uitvoeren door die mensen. En dan, ja, dan wordt hij helemaal uh, overweldigd. En het is eigenlijk, er is geen betere wraak. Je zou eigenlijk alle gevangenissen kunnen afschaffen als je deze film ziet. Je zou eigenlijk met elke dader deze Oppenheimer-theorie... Of, of therapie moeten uitvoeren. En, want ja, het, het is echt uh, marteling voor hun. Indrukwekkend. Ja, Kortom, Paul de Beer, als je dit hoort boek en de film, dan kies jij voor? Uh, voor de film, denk ik wel. Verwaars uh, me ja, niet. Ja, ja. <laughs> ja, deze, uh, ja. deze uitleg, oh, wow. ik denk dat jij dat zelf uh, ook de, de ja, luisteraar aanraadt. gewoon door die vorm. Dat is natuurlijk heel origineel om dit uh, zo'n mengvorm uh, toe te passen. Joris van Kaster, dank voor je gastrecensie. Paul de Beer, ook dank. En zo direct gaan we praten met Sander Terphuis. Maar eerst... De rubriek over het debat. Vandaag een debat over de crisis. Is er crisis? Is er geen crisis? Moeten we geld gaan uitgeven? Moeten we zuinig aan gaan doen? Moeten we optimistisch zijn? Moeten we pessimistisch zijn? Twee mensen die daarover met elkaar gaan debatteren. Dr. Eh, dokter Anders Olger Gnuigoek. Welkom meneer Gnuigoek. Ja, goedemiddag. En professor dokter Stans Stoppenke u ook eh, welkom. Dag. Meneer Gnuigoek, uh, u bent pessimistisch. Ja, uh. dat klopt. Ik, uh, dat is mijn standpunt. Ik ben reuze pessimistisch. Ik zie geen uitweg meer. En waarom, meneer Gnoeigoek? Nou ja, omdat alle berichten pessimistisch zijn. Hè? De economie, de woningmarkt, de ja. werkeloosheid. Het is ja. allemaal een grote, verschrikkelijke, doffe ellende, dat vind ik. En dat we daar nooit meer uitkomen, ben ik bang. Duidelijk, meneer Gnoeigoek. En mevrouw Stopperschat, wat is uw idee over de crisis? Komen we er nog uit? Nou, dat kan ik u wel zeggen. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat weet u niet? Nee, dat weet ik niet. Dat weet je toch niet? Dat weet je toch nooit? Ik bedoel, wat weet je nou in godsnaam over die economie? Daar weet je niks over. Niks, echt. Helemaal niks. Hè. Maar zit u alles wat u erover kunt zeggen, mevrouw Stopperschat? Want thuis schieten we dan toch weinig mee op met zo'n mening. Wat vindt u, meneer Gnoeigoek? Wat schieten we toch weinig mee op met mevrouw stopker hier? Nee, uh, volgens mij niet. Nee, nee, Kijk, ik, ik vind het allemaal één grote diepe put... waar we nooit meer uitkomen. Hoezeer we dat ook proberen, hoe we ook weer omhoog proberen te komen... hoe we ons ook vast willen grijpen om onszelf eruit te trekken... het blijft, denk ik, één groot moeras... een verschrikkelijk traandal, een onomkeerbare ramp... Dank u wel, meneer Gnoeigroek. Dat is tenminste een duidelijke ja, mening. Precies. He? Nu krijg je een debat. Want ja. je hebt een mening dan heb je een debat. Terwijl mevrouw Stoppers gaat hier, ja. waarom bent u dan nou hierheen gekomen? He? Wat ja. is in hemelsnaam uw mening over de crisis? U bent beide econoom. Ja. De heer Gnoeigroek heeft zo even zijn mening gegeven. Dat is heel duidelijk. Ja, Klip en klaar. Dat een ja. Klontje zou ik bijna willen zeggen. Maar wat is uw mening over de crisis? Ja. U heeft er wel een mening, mevrouw? Ja. Een opvatting, een gedachte? Natuurlijk is. heb ik een mening. Feen. Het kan alle kanten opgaan. We kunnen eruit komen. We kunnen er nog dieper in raken. Het kan ook hetzelfde blijven. Dat kan allemaal. Het kan vriezen. Het kan dooien. Het kan droog zijn. Het kan gieten. Dat is nou eenmaal altijd het geval. Met alles. Hè. Dus ook met de economie. En de crisis. Ja, wat moet je daar verder over zeggen? Ik kan er optimistisch over zijn. Ik kan er ook pessimistisch over zijn. Maar dat is mijn opponent ja, ook al. Dus ik. waarom zou ik dat ook zijn? Dat is zinloos. Want dan heb je geen debat. En ik zeg ook niet ik ben optimistisch. Want dat zou te makkelijk zijn. Nee, ik zeg ik weet het niet. Want je weet het ook niet. Vaak weet je het niet. Hè. Ja, je weet het toch niet? Nou, mevrouw Stoppelkenschot, ik ben blij dat u uiteindelijk toch uw mening hebt willen geven. Ja. Want we weten dat er heel veel mensen luisteren naar dit programma. die zich er ook gaan optrekken in deze moeilijke tijden van crisis. Hè? Ja. Zich optrekken aan mensen die ervoor gestudeerd hebben. Ja. en die thuis zijn in deze materie. en daar hun mening over gevormd hebben. Dat schept duidelijkheid. En dat is voor ons leken. Hè? Voor onze luisteraars is dat normaal niet te behappen. Dus dat geeft houvast. Inderdaad. Nou, meneer Gnoeigoek, ik dank u voor uw komst naar de studio. Ja, oh, we gaan maar niet meer praten over mijn depressie. Nee, meneer Gnoeigoek, dat is een heel ander programma. Dank voor uw komst. Helemaal uit Capelle aan de IJssel. Helemaal uit Capelle aan de IJssel. Dank u voor. Je. Mevrouw Stopkers, had. u ook bedankt voor uw komst. Geen dank hoor. Ik vind het altijd enig om te komen debatteren. Voor een goed debat kun je me midden in de nacht wakker maken. Ik ben er dol op. Debatteren zalig. In één woord. Ja. Nou, dat is fijn om te weten. Goeie reis terug naar Capelle aan de IJssel. Ja. Gnoeigoek. En nu, mevrouw Stopkers, had... Amstelveen? Goeie reis terug naar Amstelveen. Dit was weer debatteren. Daar kun je wat van leren. Tot de volgende keer. Marja Luif, Kees van Amstel en Henry van Loon. direct PVA Sander Terphuis over integratie, discriminatie en illegale. Dit is Radio 1. Half drie, het Nationaal Mayan Koekoek. De splitsing van het NIOT gaat niet door. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... ziet er na protesten van het NIOT vanaf. Het Instituut voor Oorlogsdocumentatie zou zonder zijn archief moeten verhuizen... Om een nieuwe instelling te vormen met andere onderzoeksinstituten. Dat plan is van de baan. De KNHW bekijkt nu hoe het verder moet. Free Records Shop in Nederland vraagt faillissement aan, gekeken wordt of er een doorstart kan worden gemaakt met de 141 filialen. Sinds een jaar of zes heeft het bedrijf het moeilijk, onder meer door mislukte uitbreidingen in Scandinavië. Turkije beperkt de verkoop van alcohol. Tussen 10 uur s'avonds en 6 uur s ochtends mag er geen drank meer worden verkocht. Mos bij moskeeën en scholen wordt verkoop helemaal verboden. Ook moeten bijvoorbeeld alcoholflessen op tv onherkenbaar worden gemaakt. Niet-religieuze Turken hebben kritiek. Ze vinden dat de regering het land islamitische regels oplegt. En bijna 200 Groningse boeren hebben schade door aardbevingen... als gevolg van de gaswinning. Dat is de uitkomst van een enquête door brancheorganisatie LTO. Die spreekt van een eerste inventarisatie. Tientallen boeren melden dat het maaiveld is gedaald. Ook is er schade aan drainagesystemen, gebouwen en mestkelders. Tot zover. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort loopt het vast voor een brugge. Daar staat 4 kilometer file. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat file tussen Knoop Kooi Meer en Akersloot 3 kilometer. is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg was helemaal dicht, maar inmiddels is er één rijstrook vrij. De andere kant op richting Alkmaar staat bij Akersloot 3 kilometer. Er ligt daar rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En de A76 van geleen naar België voor Maas.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 Als geboren Iraniër, die op zijn achttiende naar Nederland vluchtte, is hij sinds kort een bekende Nederlander. Want als PvdA-lid voert hij actie tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat doet hij met zoveel succes dat hij inmiddels het geweten van de PvdA en de Achilleshiel van Diederik Samson wordt genoemd. Hij is bijna blind, hij is worstelaar, hij is staatsrechtjurist en filosoof. Mijn gast van vandaag, Sander Terphuis. welkom. Dank u. Als, als ex-Alsiershoeker maakt u zich zorgen, heeft u al uh, uh, regelmatig gezegd, over de afnemende tolerantie uh, ten opzichte van niet-Westerse vluchtelingen, ten opzichte van politieke uh, vluchtelingen. Hoe beleeft u dan zo'n week als deze week met die gruwelijke aanslag in Londen? En vandaag horen we daar heel veel over, die, die migrantenrellen in Stockholm. Ja, dat zijn natuurlijk afgrijzelijke uh, beelden. Ik, uh, ik was inderdaad gisteren in de kiosk en ik, ik keek naar de kranten. En uh, bij iedere krant op de voorpagina, dat, ja, nou nogmaals die afschuwelijke beelden. En uh, ja, dat je natuurlijk enorm diep. Het, het, het, is, ja, het is vreselijk. En, en dat dat in onze Vrije Westen, uh, uh, in onze rechtsstaat, dat, dat soort praktijken plaatsvinden... ja. Uh, niet, niet, niet te beschrijven. Een van de twee uh, daders, in ieder geval één van de twee daders... van die gruwelijke aanslag in Londen... die is geboren en getogen in Engeland. Wat, wat zegt dat over uh, het integratieproces? Nou ja, ja, kijk, of dat nou... dat individuele geval iets zegt over het integratieproces... als geheel in Engeland, uh, daar durf je geen uitspraak over te doen. Maar het is wel een zorg natuurlijk. Nogmaals, uh, uh, ons continent, het continent van veiligheid en vrijheid... Uh, uh, dat dat dan wordt, zo wordt uh, besmeurd door, door dit soort mensen. Ja, dat moeten we natuurlijk wel keihard tegen optreden. En, en dat geeft natuurlijk ook een heel slecht signaal... naar de mensen, naar heel veel andere mensen die dat wel goed doen. Ik bedoel, ik zit hier ook om, om dat verhaal te vertellen. Uh, u zei het al, uit, uh, gevlucht uit Iran... Inmiddels zelf ook dermate ingeburgerd dat ik ook een Nederlandse naam heb aangenomen. En allerlei andere dingen omheen. Uh, ja, ik vind het gewoon echt ja, ook heel pijnlijk. Uh, als ik dit hoor en zie, dan denk ik van, nogmaals, keihard optreden. Dit soort mensen horen ook niet uh, uh, in onze continent uh, thuis. Uh, in Europa bedoel ik. Uh, en wij zijn nogmaals een, een, vrij, uh, een, een vrij land, een vrije continent. En dat moeten we ook met hart en tand uh, beschermen. Ja, wij, wij hebben hier in Nederland natuurlijk in 2004 de moord op Theo van Gogh meegemaakt. U bent beleidsadviseur geweest van minister Verdonk in de tijd. Was u dat dan op dat moment ook? Uh, ja. Wat heeft u haar toen geadviseerd? Nou, dat, dat lag niet zozeer op mijn dossier. Uh, dat, uh, dat weet ik ook niet meer. Maar uh, even los daarvan... Nogmaals, Ik, ik denk dat, dat we dit soort vraagstukken ook in, in wat bredere context moeten benaderen. Uh, uh, we, moeten, we moeten ervoor waken. Ik denk dat het woord waakzaamheid mag van wel vaak genoeg wel vallen... Dat, dat onze uh, fundamentele rechten en vrijheden... dat die wel gewoon overeind blijven. En dat onze rechtsstaat beschermd blijft uh, en, en ook wordt bewaakt. En dan zou ik werkelijk zelf het eerste zijn die, de eerste zijn die daarvoor uh, uh, daar de strijd voert... en op de barrikade uh, springt. Maar nogmaals... Ik heb in een land gewoond waar uh, dit soort die fundamentele rechten en vrijheden helaas niet gelden. Mm -hmm. Daar word je dus, uh, uh, je leven wordt bepaald door, door de staat. Uh, met alle verplichtingen en, en onvrijheden van dien. En die, juist om die reden ben ik ook gevlucht. Dus, dus ik, ik. Nogmaals, mijn, ook mijn, echt mijn oproep, ik zou bijna willen zeggen, mijn smeekbeden aan aan mijn eh, eh, eh, eh, eh, mensen van ons land, maar ook daarbuiten, om inderdaad daar tegen een keihard op te treden. En niet laten zo voorkomen dat dit soort... Nogmaals, het zijn ook een enkelingen, eh, daar wil ik ook niet in een hele brede context trekken. Gelukkig gaat ook in, in even gevallen goed. niet te min keihard op treden. We gaan er zo uh, over doorpraten. Ook over uw eigen geschiedenis en de strijd die u voert voor vrijheid en tegen de strafbaar stellen van illegaliteit. Maar is een lied dat Suzanne Methijs over u heeft geschreven nadat ze googelde op uw naam? Ik ben heel benieuwd. Bij Teheran staat een hele grote berg. Kleine Ahmed droomt dat hij ooit de top zal halen. En klipt steeds een stukje verder met zijn vriendjes. Een kudde schapen en een geit op afgerachte sandalen. Hij is slechtziend, knijpt met zijn ogen naar de zon. Toen hij werd geboren had zijn moeder de rode hond, heeft zeven broertjes, zusjes en pa is kruidenier Achmed heeft last van de politie want hij doet niet islamitisch, zijn kans op vrijheid een mensensmokkelaar maar die kan hij niet betalen dus hij wordt worstelaar Na de Paralympics in Assen, vlucht hij naar Amsterdam, blinde paniek op het station een uur, zoeken naar de uitgang hij leert Nederland in een opvanghuis in Friesland. Aap, noot, mies, plaatjes die hij niet kan zien. Binnen een mum van tijd ontstaat er een romance. Hij verovert stagiaire sjoukje met persische poëzie. Hij doet een studie rechten en filosofie. Houdt van Holland en verandert zijn naam, want die is moeilijk. Ha. Sander naar die gast uit onderweg. Morgen. De naam Terphuis blijkt nog niet te bestaan. Nee, de doorzetter worstelt nu met koeien in de wei. Stelt zijn leven in het teken van een ander, zijn vrijheid. De top van die berg bij Teheran is niet bereikt. Maar hij zweeft hier boven een terp op zijn tapijt. Susanne maar Geert Boersbroek en Milieu Bodegraven over mijn gast Sander Terphuis. Klopte het allemaal wat ze zongen? Ja, prachtig. Ik ja. vind het echt uh, kunst. Maar ook dat ze ook dat hele verhaal van mij in een liedje kan samenvatten. Knap dames, goed gedaan. Het is toch maar even die naam. Uh, dat was begrijp ik Amat Kelischani. Ja. Maar dat is Sander Terphuis geworden. Want... want... Nou ja, want uh, twee redenen. Eén um, toch ook, nou, wat ik zeg, mijn, uh, mijn liefde voor, voor, voor Nederland. Uh, nou ja, wat ik ook wel eens heb geschreven, ik ben echt verliefd geworden op twee dingen. Of twee dingen, maar één ding en één persoon. <laughs> op Nederland en op Sjoukje. <laughs> en, en, en de liefde voor het land was natuurlijk in eerste instantie mijn, uh, mijn uh, overtuigende keus om te vluchten voor de vrijheid. Mm -hmm. En ik zag ook heel vaak tegen mensen van, je vlucht als vluchteling niet uh, naar een land toe. Dus je kiest geen land, je kiest voor de vrijheid. En per toeval, echt puur toeval, kwam ik in, uh, in Nederland terecht. Het had net zo, zo goed Canada kunnen zijn of Nederland, of waar dan ook. Um, eenmaal in Nederland uh, ontdekte ik zulke mooie dingen, uh, wat ik zeg, over, over de kracht van het land. Uh, over over, de, over, de, over de, onze windmolens, over de prachtige weilanden, noem ze allemaal op. Toen ik en, ook, en vooral Sjoukje, met het voorlezen van Persische poëzie, of...? Ja, dat nou, dat, dat, dat begon ook wel op aardig op te komen inderdaad, in de ja. eerste, eerste maanden inderdaad. Uh, maar dat was natuurlijk ook, een, uh, wat ik zeg, in, in de eerste weken en de eerste maanden was natuurlijk ook het gevoel van eenzaamheid alleen zijn. Hey, ik was op mijn e gevlucht zonder familie. En dan is, ben je ineens van een warme land omringd door die hoge bergen, hè, waarover net gezongen werd, in een plat land waar het alleen maar waait... In mijn beleving wij dat echt 24 uur in Nederland. <laughs> ja, volgens sommige en, Nederlanders ook wel, hoor. Ja, maar ook koud ja. altijd. Ah. Dus ik was dus ook, nog een, ook nog eens in Friesland. Overigens van een prachtige provincie, moet ik zeggen. Met ah. hele lieve mensen. Uh, dus dan is dat natuurlijk, als je ook zo'n zo, zo lieve dame tegenkomt... Uh, dan helpt natuurlijk wel wat... wat een extra reden. Po om, poëzie helpt wel, ja. Ja, om van het land ook, ook te, te houden. Uh, ik zeg steeds, uh, uh, ik zei letterlijk, u bent bijna blind. Maar is dat zo? Ik zie met mijn rechteroog uh, 6%, uh, met mijn linkeroog 1%. Ja, dus inderdaad, als u voor de kiosk zei wat u net uh, vertelde... dan kunt u wel gewoon de krantenkoppen lezen Nou, nee, ik, ik, ik kan wel beelden zien. Wel, wat ik zie van die gemeente, kan ik wel dingen onderscheiden. En ik zag nogmaals die, ja, die beelden inderdaad. Ja. Ja, en, maar als kind in Iran, als je zo slecht... want u, he, vanaf de geboorte, begrijp ik, ziet u al zo slecht. Ja. Wat betekent dat? Nee, dat is een worsteling. Het is een worsteling. Ja, ik begon al over worstelaar. Yeah. Maar inderdaad, een worsteling in die zin... Uh, um, je moet je moet zich zo voorstellen dat in een, in een samenleving als Iran... Dan, om te beginnen heb je al die voorzieningen niet, uh, aanpassingen niet. Daar is de overheid corrupt. Daar is de overheid ook bezig met, om, om de islam op te leggen... en de macht te, te grijpen en te houden. Dus men bekommert zich niet zozeer om de, om de gehandicapten... of mensen met een beperking. Dus ik, ik, om een heel concreet voorbeeld te noemen... Um, ook mijn ouders waren, ja, waren qua uh, uh, financiën niet zo ruim, dus ik miste ook de operaties en dergelijke. En toen ik zes, op, zes jaar was, op mijn zesjarige leeftijd ging ik naar een gewone school, naar de reguliere school. Mijn moeder zei van, ja, je loopt met je vriendjes naar de school. <laughs> en moet, die kwam ja? Daar, ja, daar en die kon natuurlijk allemaal niet lezen en niet volgen. Toen werd op het aanvankelijk gedacht, nou, hij zou waarschijnlijk met dat hersenen hebben. U, u bent dom, dachten ze. <laughs> ja, dat was het aanvankelijke gedachte. Ja. En, en is dat, want wat merk je want als al jong begrijp ik, uh, uh, begon bij u het gevoel uh, te komen dat u misschien niet in dat land wilde blijven? Waarom niet? Nou, dat begon dat idee inderdaad wel te groeien toen ik 14, 15 jaar was. Uh, zeker ook uh, heel sterk van het gevoel van. Dit deugt niet. He, wat hier gebeurt, dat ik niet vrij kan zijn... om te kiezen wat voor kleding ik wil aantrekken. Uh, lid wil worden van een van politieke partij die ik wil. Of vrienden wil uitkiezen. Het gaat echt om hele basale keuzes. He. Wat, wat, wat, 14 hebben we het over. 14, 15, 16, dus, was u ja. toen al met politiek bezig? Nou, Ik, ik las toen natuurlijk wel graag boeken. Uh, um, en ik oriënteerde mij op mijn omgeving. En ik zag dingen waarvan ik dacht van... Uh, bijvoorbeeld, hè, wij, uh, weer een voorbeeld, op school heb je dan in Iran allerlei lessen die te maken hebben met religie. Een aantal uren in de week. En dan stel ik daar aan de docenten altijd de vraag: van, ja, waarom moet ik bijvoorbeeld uh, naar moskee? waarom moet ik dit? En, en dan wordt er altijd van ja, dat kun je dan nou verkopen met de klappen te krijgen, want dat was geen antwoord op te geven. Die dacht, vraag mocht je al niet stellen. Nee, precies. En ik dacht, ja, dit druist zo in tegen mijn rechtsgevoel... en tegen dat gevoel van dat een mens in, in vrijheid en waardigheid is geboren. Want dat voel je echt wel. Ik, ik, ik heb het ook wel eens gezegd... ook al zou je diep in Afrika wonen of, of in, in Saudi-Arabië... je weet één ding wel, dat die deugt niet. Als mens ben je in vrijheid en waardigheid geboren. En dachten ze dat bij u thuis ook, als u thuis kwam en dat vertelde? Nou, ik... ik Iets in, in mindere mate. Mijn broer die, uh, die was ook wel, wel uh, iemand die veel las en, en die ook wel uh, aandacht voor had. Maar nogmaals... Um, ik, kom, ik kom van een gezin met, uh, met acht kinderen... en mijn vader en moeder waren meer bezig met de strijd... om het hof, uh, hoofd boven water te houden... Mm -hmm. dan zich echt te, te, te, te verdiepen in, in andere zaken. Maar u zegt, uh, ik, ik las allemaal dingen, u kon wel lezen dus? Ik, ik, ik kon wel zowel braai lezen als gesproken uh, uh, teksten, zeg maar. En waren er dan teksten voorhanden waarin u las... dat het, dat het uh, buiten Iran helemaal anders ging? Nou, ik, um, het, het waren natuurlijk wel nog boeken. Hè? Ik bedoel, het, ook, ook natuurlijk van de tijd van Shah, uh, uh, die tijd... Uh, ik kon natuurlijk wel aan, aan wat boeken komen. En ik heb ook mensen gesproken die buiten Iran waren geweest. En los daarvan nogmaals het, het, het natuurlijke proces, het gevoel van die, dat je denkt van... hé, hey, uh, nou mag ik ook eens niet mijn eigen kleding uitkiezen. Dit kan ja. toch niet waar zijn? Ja, U bent toen uiteindelijk u bent gaan worstelen in Iran, want dat is daar een soort nationale volksport. En, en dankzij de uh, worstelsport uh, hebt u kunnen vluchten, hè? Ja. Want u ja. bent naar Assen gegaan, dat was het wereldkampioenschap... en zo bent u in Nederland eh, terechtgekomen... zonder dat u uw familie daar ook maar iets van kon vertellen. Ja, dat was het misschien wel allerpijnlijkste. Um, he, want ik heb wel gezegd... ik had twee mogelijkheden om het land, land uit te komen. Eentje was langs de weg van mensensmokkelaars. dus, een, dus een, een vals paspoort kopen... en dan via de bergen, of via Afghanistan of Pakistan... of Turkije het land uit. Maar dat kostte heel veel geld... en dat was gewoon bij mijn ouders niet, eh, niet eh, beschikbaar. En de tweede optie was inderdaad via topsport... want ik was een topsporter om in een, in een selectieteam te komen en daarmee met de eerstvolgende mogelijkheid naar het land. Uh, voor ja, de wedstrijd. Dat, dat, dat is gelukt. Hoe worstel je eigenlijk als je bijna niks ziet? <laughs> nou, het gaat heel spannend naartoe. <laughs> uh, kijk, worstelen is sowieso een, een contactsport. Hè, dus, dus je, je, de, vergelijkbaar met judo. Uh, maar het enige verschil is dat je als je in, de, in mijn geval zo weinig ziet... dan moet je handen op elkaar leggen bij de, bij de start van de wedstrijd. En op het moment dat de scheidsrechter fluit, dan is het een kwestie van aanvallen. Maar, en, en vooral niet meer loslaten, want anders ja, weet je niet waar je, je tegenstander gebleven is, toch? <laughs> inderdaad, ja. ja. Zo, zo, zo werkt. U, bent daar, u had daar dus uh, succes, succes mee. Heeft u nog contact eigenlijk met familie in Iran? Jazeker, ja. Ik heb, uh, uh, mijn moeder is overleden. Uh, mijn vader is al overleden toen ik in Iran was. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn broer, die woont nog in ons ouderlijk huis in Teheran. Vlakbij die berg ook inderdaad. En ik bel nou, sowieso één keer per week op zondagavond meestal met mijn broer. En dan nemen we het hele familie door. <laughs> en al die omstandigheden vertellen. Praat we mij mee mij bij. mijn ja, ja. ouders leven niet meer. Zouden ze trots op u geweest zijn als ze wisten waar u nu bent, wat u doet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn vader, mijn vader... Ik heb wel eens ook in een stuk geschreven... toen ik 16 was, overleed hij. Toen zag hij ook al die drang in mij naar, uh, naar vrijheid. Toen um, hadden we een keer ook hele mooie, boeiende gesprekken. Want die man had, een arme man had nooit de kans gehad om naar school te gaan... of iets van zijn leven te maken. Maar hij had enorm veel wijsheid. En hij vertelde over mooie dromen... en over, over idealen. Toen had hij het altijd over de rugtas... die ik moest meenemen altijd. De, de rugtas die heb ik nu ook bij me. Dat ziet u niet, maar ik heb hem bij me. En daar heeft hij ook altijd zijn dromen en idealen meegegeven. Hij zei, neem het mee waar ik terechtkom. Alsof hij het wist dat dat waarschijnlijk niet in Iran zou zijn... En uh, uh, ik denk dat hij nu wel blij mee is. Ja. Eenmaal hier ging, ging het in die zin hard met u... dat u in één jaar uh, VWO uh, studeerde. U heeft rechten en filosofie gestudeerd. Werkt nu bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Wilde ook rechter worden. Maar uh, de, bent uiteindelijk u uiteindelijk veel meer met politiek gaan bemoeien? Hè? Ja. Nou kijk, politiek gaat over mensen. Die, die neemt keuzes die, die de mensen raken. Die neemt de keuzes die, die onze vrijheden raken. Uh, uh, we hebben het met name gezien tijdens het kabinet Rutte 1. Hè, met, met de gedoogstunt van de PVV. Toen hadden we naast het regierakkoord nog een gedoogakkoord. Waar ik heb toen dat gekeken en, en afgezet tegen nou ja, wat ik begon over de rechtsstatelijkheid. Uh, over onze waarden, de universele uh, waarden die ons als mens moeten beschermen. Ik dacht toen ook van, ja, dat zouden we eigenlijk niet moeten willen. Uh, we moeten als vrij land, vrij volk ook vrij willen blijven. En ook de rechten van mensen uh, uh, respecteren. U zet zich ook in publicaties met enige regelmaat af tegen Wilders, uh, om die reden? Nou, dat was met name tijdens uh, Rutte 1, na dat geval. Ik heb toen zelfs ook een, een uitgebreide uh, open, open brief geschreven naar, uh, naar de Rutte, premier Rutte, waarin ik ook echt heel aan de hand van mijn eigen praktijk, voorbeelden in mijn leven, uitlegde... Dat onze rechten en vrijheden soms wel onder druk staan. Dat Op echt... wat voor manier? Nou ja, kijk, ik, ik heb bijvoorbeeld als voorbeeld genoemd: uh, als een heel duidelijk voorbeeld, is um, dat dankzij premier Rutte zelf werd ooit een zogenaamde vrijdenkersruimte in de Tweede Kamer uh, uh, ingericht. En dat was het idee dat we moeten laten zien: dat was vrij volk, mogen zeggen en schrijven wat we willen. En die, uh, daar heeft ook uh, Rutte zelf een hele mooi zinnetje geschreven van: De mens is pas vrij als, als men kan zeggen en schrijven wat hij wil. Maar toen kwam er dus die, die, die uh, gedoogcoalitie en een paar maanden later werd, heb ik zo heb ik mij laten vertellen, in opdracht van Rutte zelf die vrije denkersruimte uh, opgedoekt. Ik vond dat zo pijnlijk. Ik denk, ja, ik wil ook graag ook in die ruimte kunnen staan. Ik wil kunnen zeggen, zonder dat ik mij voor uh, de PVV of wie dan ook uh, om de druk voel of, of beangstig voel. Maar vindt u dat onze vrijheid dan bedreigd wordt door bijvoorbeeld de PVV? Nou, kijk, het, ik denk dat je dit in een, in een hele uh, brede context moet zien. Als we het hebben over uh, recht en vrijheden, dan soms wordt dat een beetje een academische discussie. Soms wordt het een beetje abstract. Maar ik zeg het u, die, vrijhe die vrijheden die zijn ook heel basaal. He? Die, die komen overal voor. Uh, uh, nu lezen we bijvoorbeeld in Turkije he, weer een voorbeeld dat, dat het gebruik van alcohol wordt ingeperkt mm -hmm. enzovoort. Daar moet je ook altijd... Dat was een prachtige uitspraak van uh, Thomas Jefferson. Uh, die zei... De prijs voor de vrijheid is een eeuwige waakzaamheid. Dus je moet constant waakzaam zijn. Van. Maar waar wat, wat dreigde die je dan mis te gaan? Nou ja, op een hele basale manier hè, heb ik het over. Dat, uh, uh, dat bijvoorbeeld in aanzien van uh, uh, vreemdelingen... stond in, in het gedoogakkoord onder meer. Dat je uh, de Nederland, Nederlandse nationaliteit kon verliezen... bij een uh, kleinste... Uh, uh, uh, uh, uh, slechte daad wat je pleegt, er wordt... Uh, op allerlei uh, uh, zaken die dan aan de vreemdeling raakten werden beperkingen gelegd. Uh, maar dat zouden echt dat een keer gedogakkoord goed, goed moeten bestuderen. Dat ik dacht van, kijk, die, die, waar het om gaat is dat dat universele afspraak is dat de, die mensenrechten, die gelden voor iedereen op gelijke voet. Het kan dus niet zo zijn dat je vanwege je geloof of afkomst opeens minder rechten hebt. Dat, dat hadden wij in Nederland never en nooit moeten willen. En ik zag daar wel signalen in. En ik dacht, nou, daar schrijf ik dus een open brief aan, uh, aan mijn premier. Hm. En die beantwoordde ook heel in een, uh, een kort briefje van de Alinea... waarin hij zei, ik begrijp alles wat hij zegt, maar ik deel de mening niet. <laughs> Vond u dat bevredigend? <laughs> Geen zins. Geen zins, nee. nee. Maar goed, uiteindelijk was wel de toon gezet. En, en, en nogmaals, ik, uh, ik, ik constateer alleen... En, en ik kan het aan de hand van mijn eigen levensverhaal aangeven... Als je, als je vaak met Nederlanders praat, die zeggen van... ja, maar hoezo nou die rechten en vrijheden, dat die worden ja. ingeperkt? Maar praat met mij, ik heb, ik heb 18 jaar in, in, in, die ander, in het andere land gewoond. Ik kan het wel eens schetsen. Vindt u dat uh, de of dat het vaker voorkomt... dat mensen die in vrijheid opgegroeid zijn, daar minder alert op zijn... dan mensen zoals u die uit landen komen waar die vrijheid niet vanzelfsprekend was? Nou, ik kan het wel natuurlijk ook wel wel wel plaatsen in zoverre uh, kijk als je hier vrij bent en en het is het is als dat beetje als het mooi zon schijnt dan trek je een korte broek aan of wat dan ook en dat het is vanzelfsprekend en dat gaat zo zo automatisch bij uh, bij ons in Nederland. Ja. Gelukkig zeg ik dan erbij. Um, dus dan sta ik niet zo bij stil en dan wil ik ook zo graag ik heb ook vaak ook pleidooi gehouden bijvoorbeeld over uh, probeert ook de mensenrechten langs de weg van het onderwijs... veel meer in te voeren. Laat de kinderen al vanaf het begin zien het belang en de betekenis... van die fundamentele rechten en vrijheden. Uh, als je dat met mij praat, ik hoef niet zoveel om na te denken. Ik weet dat ik, als ik voor naar school moest... Nou, dan had ik echt mij echt helemaal als een slumietjes jongen moeten gedragen. Want ook al was ik 15 of 16, dan werd ik meegenomen en in elkaar geslagen. Maar het is toch een rare paradox dat als je dus niet uh, in zo'n situatie... zoals u bent opgegroeid waarin je je ergert aan het aan gebrek aan vrijheid... dat je blijkbaar minder het belang van vrijheid doorziet. Ja, je, ja het, is, het is denk ik een, een, een menselijke waarneming... Uh, nou ja, waarmee je niet wordt geconfronteerd. Daar staat kennelijk wat minder uh, bij stil. U, u voert nu actie hè, voor, uh, tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Uh, u wilde dat dat uit het regeerakkoord uh, gehaald wordt. Dat is niet gelukt? Teruggesteld? Uh, ik heb, een, uh, ik heb een motie ingediend waarin een achttal verbeterpunten punten worden voorgesteld... En die, naar mijn stellige overtuiging, zullen leiden op een heel stuk humaner asielbeleid in Nederland. Het um, gaat beter worden, uh, denkt u. Maar die strafbaarheid staat nog steeds in het regeerakkoord. Nou ja, kijk, nogmaals, ik, ik denk dat het goed is om, om even het debat van afgelopen woensdag even terug te halen. Waarin uh, onze woordvoerder uh, Marit Meij zo uh, helder uitsprak dat, uh, dat de, de verbeterpunten in mijn motie zullen worden uitgevoerd. Maar voorlopig doet ze niet. Ze wacht gewoon af wat er even mee komt. Nou, ik. ik, ik um, ik hecht enorm veel waarde aan, aan de woorden van haar... Waar, waarin ze zegt dat ze ja, die verbeterpunten zullen worden uitgevoerd... en mm -hmm. dat de fractie van de Partij van de Arbeid achter uh, die motie staat. En ik heb natuurlijk ook, ook wel geluisterd wat de staatssecretaris daarover zei. Hè? Dus dat, dat, de, en dat is politiek, hè. Uh, somt, het liefst had ik gezien dat we wel volgende week al het hele asielbeleid konden omgooien. Maar goed, in, in de politiek gaat het om kleine stapjes. Nou ja, wat ze wel had kunnen doen bijvoorbeeld... dat gaat onder andere over dat buitenschuldcriterium. Dus als mensen zonder hun schuld eh, eh, niet kunnen aantonen... bijvoorbeeld geen papieren hebben, dus echt niet meer terug kunnen... dan zouden ze een verblijfsvergunning moeten krijgen. Daar is niets over in het regeerakkoord. En daar had Marit Maai van kunnen zeggen... nou, dat gaan we sowieso eh, verruimen. Maar de deze niet. Nou kijk, wat, wat daarom wel goed is dat u dit voorbeeld nou juist geef... want dat is net mijn eerste verbeterpunt in, ja. in mijn lijstje, op mijn lijstje... Het punt is dat daar eh, adviescommissie voor vreemdelingenzaken met, met een rapport komt. Met een advies komt. En dat gaat heel op wachten. Nou ja, dat is niet zozeer te wachten, want het rapport is begin juni al binnen. Dus, uh, en daar zitten de hele deskundige uh, dames en heren in de commissie. En ik heb ook alle hoop uh, uh, dat ze de, uh, ja, hele zinnige dingen zullen zeggen. En op basis daarvan kan natuurlijk mijn fractie uh, uh, haar voordeel mee Het doen. is politiek, zei u terecht soms, want zij ook in deze hele discussie. Ja luister eens, we hebben dit nu eenmaal uitgeruild. Hè, voor het kinderpardon, wat we ook heel erg belangrijk vinden. Dat was vervelend voor de VVD. Die houden zich eraan. Dus uh, politicus, man en man, woord en woord. Ja, dat is politiek. Nou... Um, ik denk dat dat goed is om te constateren waar we vandaan gekomen zijn. Uh, ik, ik had het net over, we sprak even over het gedoogkabinet. Uh, gedoog Als ik zie wat voor periode wij daar toen hadden... ten aanzien van bescherming van asielzoekers... ten aanzien van mensenrechten die, die, die, he, die dan werden geschonden... Van op basis van de religie of, geloof, uh, sorry, religie of afkomst van mensen... en dan nu, anderhalf jaar later... Want dan gaan we er al vooruit, vindt u... Zonder meer. En natuurlijk ook wel goed dat de Partij van de Arbeid nu in de regering ziet. En nogmaals, die acht verbeterpunten, die zullen worden uitgevoerd, uh, zei onze woordvoerder. En de fractie staat erachter. Daar vertrouwt u op, of wil u nog de politiek En als u ziet dat het zo langzaam gaat? <laughs> nou, kijk, ja, nou, ik, ik zei het al. Kijk, het, het liefst wil ik natuurlijk wel dat er volgende week al dingen verbeteren. Uh, maar dat gebeurt niet. Maar dat zit overigens niet alleen op het trein van asielbeleid. Oh, wij zien het overal. Uh, u uh, bent realist. Maar u wil nog wel de politiek in? Dat, dat, dat geklaag van mensen ziet ook er vaak dat, uh, ertoe dat de dingen zo langzaam gaan. Yeah. Maar dat weerhoudt mij niet om te blijven strijden. En als er dan de politiek dan ook een, een weg is om mijn idealen waar te maken, graag. Veel succes daarbij. Dank voor dit gesprek. Sander Terphuis. Dank u. En volgende uur gaan we debatteren over de vraag of sollicitatieplicht eigenlijk wel voor iedereen en voor iedereen op dezelfde manier moet gelden. Maar nu is de vrijdagmiddag live bonus trek op de radio. Tot aan de reclame. Op internet kun je hem in zijn geheel zien en horen. Daar zijn ze weer. Coco Jones. Ja. De Champions League op Radio 1. Morgenavond in Langs de Lijn. De bal naar de rechterkant. Robben, Gobert, Arjen Robben. Bayern München, Borussia Dortmund. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, toepunt. Toepunt, Arjen Robben. NOS Langs de Lijn, morgen vanaf 7 uur. In de Champions League om kwart voor negen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.